Mijn logica was dan speel ik wel saxofoon, dat had ik in het tussen ook bij elkaar gespaard een saxofoon <laughs> en mezelf saxofoon leren spelen, ook vier platen meespelen. Yeah. Ja, ja. En uh, dus dat vertel ik tegen die, uh, die directeur van die school, yeah. ik zeg, nou ik, uh, ik heb een saxofoon, dus uh, laten we dat maar doen. En zegt nee, dat kan niet, want als jij hier les gaat geven, ja. Yeah. En toen voelde ik al iets van hoezo ga ik hier les geven? Ja. Yeah. <laughs> dat gaat het niet worden. Nee. Maar goed, hij zei van als je les gaat geven, dan moet je in ieder geval je leerlingen kunnen begeleiden aan de piano.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 Ook zijn touche vind ik natuurlijk fenomenaal. Zijn uh, touche is een touch. Ja, zijn touch. Hoe je de noten beroert. Ja, ja. Hoe, hij, hoe hij de vleugel ja. beroert eigenlijk. Ja. <laughs> ik praat altijd van totaalpiano, net zoals uh, John Kruijver het heeft over totaalvoetbal. Oké, okay, leuk. Ja. Dat wil zeggen, van links naar rechts uh, alles gebruiken. En in tegenstelling tot heel veel jazzpianisten van zeg maar, latere tijdperk... die zich echt concentreren op het midden van de, van de vleugel of de piano. Ja. En uh, eigenlijk niet veel. Uh,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 Lang rustig nummer denk ik. Het is een relaxed nummer, zeker. Okay. Het is We gaan een luisteren. medium nummer.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 En, maar goed, dat is gewoon een vocabulaire van hoe hij zijn muziek... Tot, uh, ja. voor zichzelf ook vorm heeft gegeven in ja, okay. al die tijd. En onterecht werd ook beweerd, en misschien nog steeds... dat hij geen school heeft gemaakt, dat hij niet veranderd is in zijn stijl. En dat is niet helemaal waar. En dat, is, dat getuigt natuurlijk alle opnames die we vanaf kunnen beluisteren. Ja. En daar komt nog meer aan en daar zal het zeker hoorbaar zijn. Okay. Maar uh, staat het dus in woorden? Hoe is zijn stijl veranderd?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 Leek later de Oscar-Pietersen-stijl, zou ik maar zeggen. Toen wist ik nog helemaal niks van Oscar-Pietersen af. En toen ben ik mij uh, ja, echt gaan verdiepen in, in jazzmuziek... Uh, wat pianisten betreft. Oké, okay. ja. En hoe ik op Oscar-Pietersen uh, Oscar ben gekomen, dat ging als volgt. Uh, ik, heb, uh, school, ik, ik heb op school... Ik heb op mijn vrije school gezeten. Ja. En daar waren ook Sint-Nicolaas-markten... waar iedereen wat, verkoop, uh, wat, uh, ja. uh, wat kon verkopen of een, een act uitvoerde. Ja.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 uh, ...opzetten van een eigen trio. Zonder enige ervaring. Zonder enige echte ervaring, ja, ja, <laughs> ja, ja precies. Ja, te gek. En ja. uh, ik had wel ervaring in een ander metje, in, ...in het metje, maar dat was ja. natuurlijk totaal anders. Ja. In 1992 uh, heb ik uh, mijn eigen trio opgericht... Ja. ...het bonnie lia Santrio trio met bassist Peter Björnelt... ...de Deense bassist Peter Björnelt... ...en de Engelse ja. gitarist Michel Etienne. Oh,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 Mm-hmm. <laughs> I'm sorry.